10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Bij twee Nederlandse melkveebedrijven is de kankerverwekkende stof aflatoxine gevonden in de melk. De productie van de bedrijven is stilgelegd. De bron van de besmetting is waarschijnlijk veevoer, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Beide bedrijven hebben dezelfde voerleverancier, dus die hebben we op de hoogte gesteld. En er wordt nu gekeken naar waar dat verder vandaan kan zijn gekomen. Aanvlaktoxine werd eerder al gevonden bij andere Nederlandse melkveehouders en bij varkenshouders. Een van de vier geschorste cardiologen van het Ruwaard van Putten ziekenhuis mag weer aan het werk. Volgens de inspectie brengt hij de patiëntveiligheid niet in gevaar. In november werden alle cardiologen van het ziekenhuis in Spijkenisse op non-actief gesteld. Dat gebeurde vanwege het grote aantal sterfgevallen op de afdeling in 2010. Mogelijk zijn hartpatiënten toen overleden na verkeerde diagnoses. De andere drie cardiologen zitten nog steeds thuis. Ook staat het Ruard van Putten ziekenhuis nog steeds onder verscherpt toezicht. Het aantal mensen dat Syrië is ontvlucht is opgelopen tot 1 miljoen. Dat heeft de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties bekendgemaakt. De meeste vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen. De helft is jonger dan 11 jaar. Volgens de VN hebben de buurlanden van Syrië veel steun nodig... om door te kunnen gaan met de hulp aan de vluchtelingen. Door de strijd van de Syrische oppositie tegen het regime van president Assad... zijn al zo'n 70.000 mensen omgekomen. Peurschuim moet helemaal worden verboden als isolatiemateriaal. Dat vindt het expertisecentrum van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem... dat onderzoek doet naar de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen. Peurschuim wordt gebruikt om bijvoorbeeld vloeren van huizen te isoleren. Daarbij komen soms lange tijd chemische dampen vrij. Die kunnen leiden tot huidafwijkingen, maag- en darmklachten en astma. Inmiddels zijn er tientallen mensen met gezondheidsklachten... die mogelijk veroorzaakt zijn door peurschuim. De Europese brancheorganisatie Isopa kwam vorige maand al... met strengere veiligheidsvoorschriften. Een danser van het Russische Bolshoi-theater heeft bekend... dat hij de opdracht heeft gegeven voor de aanval met zuur... op de artistiek directeur van het theater, Sergei Filin. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. De twee zouden ruzie hebben gekregen omdat Filin zou hebben geweigerd... de vriendin van de danser een hoofdrol te geven in een grote productie zegt correspondent David-Jan Godfla. Het Basjooi-theater is al jarenlang een, een, een club van roddel en achterklap... van jaloezie en uh, Filin, dus degene die is aangevallen... had natuurlijk als artistiek leider de positie om carrières te maken en te breken. Wellicht dat het daar iets mee te maken heeft, maar dat zal later waarschijnlijk wel blijken. De danser Pavel Dmitrychenko werd gisteren met twee anderen opgepakt... Ook zij hebben hun rol in de aanslag toegegeven. De een heeft het zuur in het gezicht van Filin gegooid... terwijl de ander de vluchtauto bestuurde. Het weer nog, trekken wolkenvelden over. Maar soms is er ook wat zon. De meeste bewolking zit in het zuiden. De temperatuur loopt op tot zo'n 15 graden. Morgen misschien al wat neerslag. Vanaf vrijdag wordt de kans op regen echt groter. ANUB Verkeersinformatie. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat Fieden na een ongeluk. Tussen Knopend de Hoek en Bad Hoeverdorp, 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden over de A5 en de A9. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er één. En daar ook. En daar! Een miljoen zonnepanelen. Dat is het doel van natuur en milieu. Veel mensen hebben ze al. U nog niet?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 De Zwarte Lijst, jouw favoriete soul- en platen. Vanaf vrijdag 15 maart op Radio 6 en Cultura 24. Maak nu je eigen Zwarte Lijst op radio6.nl. En maak kans op kaarten voor de afterparty. De Zwarte Lijst op Radio 6. Soul bij Pearl krijgt u tijdelijk op alle monturen leeftijdskorting. 70 jaar, 70% korting. En bent u 100, dan betaalt u voor het montuur helemaal niks. Goeie actie van Pearl. In maart doen we in Nederland belastingaangifte. Nou kostenaangiften aangifte doen vroeger nogal wat tijd. Hoe lang heeft gij de ganse veer nog nodig, broeder Centimus? Gelukkig gaat aangifte doen dit jaar sneller dan ooit... ...omdat de Belastingdienst nog meer voor u heeft ingevuld. U moet er nog wel zelf controleren en eventueel aanvullen. En weg is-ie. Precies. Verstuur uw aangifte dus voor 1 april. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Onderhandel niet met de vakbond, roept de JOVD naar Rutte 2. Lekker lenteweer stimuleert aankopen. Tijdens deze economische crisis zoeken veel werklozen hun heil in de zorg. Als je solliciteert, krijg je bijna nooit antwoord. En dan ga je bij jezelf denken, hoe wil ik nou verder en hoe kan ik nog verder? Dus daar kwam ik bij de zorg uit. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De JOVD, de jongeren van de VVD, vindt dat het kabinet niet moet gaan onderhandelen met de vakbeweging, want dat is, en ik citeer de voorzitter van de Jonger Liberalen, een fossiel uit de 19e en 20e eeuw. Jarek Ovos, goedemorgen. Goedemorgen. U bent die voorzitter van de JOVD. Verklaar u nader. Nou goed, wat wij op dit moment zien is dat er uh, twee vakbonden op dit moment bezig zijn met onderhandelen, aangevoerd door Ton Heert van de FNV... Ja. Um, en die smijten eigenlijk de deur keihard dicht. Ze willen niet over hervorming ontslagrecht praten, ze willen niet over hervorming WW praten. Ze willen eigenlijk nergens over praten, maar ze willen wel onderhandelen. Ja goed, wij noemen dat geen overleg of onderhandelen, maar gewoon een dictatuur. Uh, en we vinden niet dat een vakbond of een aantal vakbonden die uh, iets minder dan 10% van Nederland vertegenwoordigt, het hele beleid voor iedereen mag dicteren. Ja, maar politieke partijen vertegenwoordigen ook lang niet iedereen. Sterker nog, het, het, het aantal leden van politieke partijen... is ook hard achteruit gegaan de afgelopen tijd. En die besturen ja, nog altijd wel het land. Dat ben, ik wel, dat ben ik helemaal met je eens. Maar we moeten wel goed bedenken... dat we ongeveer een half jaar terug zijn naar de stembus gegaan. Toen hebben de kiezers heel duidelijk gesproken. Ze hebben een duidelijk mandaat gegeven aan een kabinet van PvdA en VVD. Um, die mensen die zitten daar nu, laat die mensen regeren. Het kan niet zo zijn dat je de wens van de kiezers en die vertegenwoordigen alle Nederlanders boven de 18 jaar... die heel duidelijk hebben gesproken... en een hele duidelijke meerderheid hebben gegeven aan twee partijen dat je die nu in gijzeling laat nemen door de FNV. Maar meneer Vossen, ze hebben geen meerderheid. Niet in de Eerste Kamer. En dus uh, kunt u ook niet zo makkelijk zeggen, laat ze regeren. Want dat blijkt namelijk telkens in de Eerste Kamer niet te gaan. Dat klopt ook. En daarom denk ik dat het goed is dat het kabinet nu zelf de touwtjes weer helemaal in handen neemt. Dat ze niet aan tafel gaan met dan wel vakbonden, dan wel werkgevers. Wat voor belangenorganisaties dan ook. Zij zijn degene die door de Nederlandse bevolking zijn gekozen. En als ze inderdaad dan geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer... We moeten het kabinet met slimme voorstellen komen en goede plannen. Daarmee moeten ze de boer op gaan, ook naar de Eerste Kamer. En dan moeten ze voor die plannen in de Eerste Kamer een meerderheid zien te krijgen. En allicht moet er dan ook wat onderhandeld worden met verschillende partijen. Ja. Maar er zijn natuurlijk in ieder geval wel partijen die een mandaat hebben van het Nederlandse volk. Ja. En niet vakbonden die nog geen 10% van de Nederlands vertegenwoordigen. En dat is ongeveer net zoveel als de, in de provincie Utrecht aan inwoners heeft. Ja, maar goed, uh, anderhalf miljoen leden zijn dat nog altijd. En een grotere trouwe achterman dan uw eigen partijen. Ja, maar het gaat niet zozeer om de afstand, maar het gaat om die, diegenen die ze vertegenwoordigen. Ja. Er is het gewoon een heel groot verschil in. Kijk, ja. Nederlanders, die kiezen... om de vier jaar kiezen ze voor de Tweede Kamer. Je is de afgelopen tijd al vaker... omdat een kabinetje nu in de andere rit niet uitzit. Ze kiezen om de vier jaar voor de Provinciale Staten... die dan weer de Eerste Kamer kiezen. En het voordeel daarvan is... alle Nederlanders mogen meebeslissen... Alle Nederlanders mogen mee en alle Nederlanders mogen zeggen wat zij ergens van vinden... en welke kant zij op willen met Nederland. Ja. Als je ziet dat een vakbond met een ledenaantal... dat wat ik net zeg, net zo hoog het voor inwoners van de provincie Utrecht... Nu voor heel Nederland gaat bepalen wat er gebeurt. De deur keihard dichtslaat voor iedereen die in Nederland wel wat wil bereiken en wel wat wil doen en Nederland vooruit wil helpen. Dan zeggen wij, als zij de deur dicht slaan, dan moet het kabinet ook de deur dicht slaan. Ja. Niet onderhandelen met FNV en CNV of wat voor belangengroeperingen dan ook. Maar zelf de regie in de handen hebben en zelf kijken hoe je Nederland weer bovenop kunt helpen. Dus ook niet onderhandelen met de werkgeversorganisaties. Nee, dat ligt daar dan in het verlengde van, natuurlijk. Ja, dus zeggen, zo... we onderhandelen niet met de werknemers, maar we onderhandelen wel met de werkgevers. Ja. Ze mogen allemaal met advies komen, dat mogen de vakbonden ook nog steeds. Maar advies is wat anders dan dicteren. Ja, maar ze onderhandelen op dit moment helemaal niet met de vakbeweging. Want die zijn namelijk in gesprek met de werkgevers. Uh, en die proberen zelf een sociaal akkoord uh, uit de bus te stampen. En dan pas is de politiek weer aan zet, toch? Ja, inderdaad. Dat, dat is nog het meest kwalijke van het verhaal. Ze zijn er met elkaar niet uit. Dus we gaan ze eerst maar eens dus met elkaar om de tafel zitten en ja, eens dus een keertje bedenken... van: nou, welke kant willen we nou eigenlijk zelf op. komt erbij dat de FNV zelf natuurlijk ook hopeloos verdeeld is. Um, uh, de FNV-topman Ton Heert wordt eigenlijk ook in de schijzelweurgreep gehouden door de SP... Um, die, die zijn onderling verdeeld. Dan ja. moeten ze er ook nog eens een keertje uitkomen met de werkgevers. En met ja. dat plan gaan ze dan pas weer eens een keertje onderhandelen met het kabinet. Dan ja. nou, denk dat we er aan op dit moment geen tijd voor hebben. En ik denk ook absoluut niet dat het democratisch gerechtvaardigd is. Maar meneer Vos, hoe oud bent u? Ik ben zelf 23. Ja, dan weet u misschien uit het verleden uh, dat uh, de polder, het poldermodel, met name in de jaren 80 of in de jaren 90, het succes was, trouwens ook bij de bezuinigingen in de jaren 80, voor de economische groei die er uh, weer uh, ontstond. Ja precies, en daarom zeggen we ook, kijk die, die vakbeweging die je op dit moment ziet, dat is inderdaad een fossiel uit de 19e en 20e eeuw. Ja, In het verleden een... waren ze maar... nog wel eens bereid om op, op welwillend tot een goede oplossing te komen om mee te denken en om te bekijken hoe je met elkaar een breed raadpak kunt creëren onder de bevolking. ...samen inderdaad met het kabinet of de mensen die op dat moment in de Tweede Kamer zijn gekozen... Ja. ...om op die manier te kijken hoe vinden we een oplossing uit een crisis. Maar wat je op dit moment ziet, is dat die bereidheid er niet is. Ik weet niet of je de afgelopen dagen Ton Ierts een beetje gevolgd heeft. Zeker. Ik heb hem laatst ook nog bij, bij Paul en Witteman zien zitten. Hij zegt alleen maar, hier valt het ons niet over te praten. Dit willen wij niet. Ja. Nee, daar willen wij niet eens aan denken. Kijk, als je niet mee wilt denken en ook nergens over wilt praten, ja. dan moet je toegeven dat je geen onderhandelingspartner bent, maar een kleine dictator... die voor iedereen wil bepalen wat er moet gebeuren. Ja, en daar zit wel een groot verschil. Ja, maar uw eigen politieke voorman, Mark Rutte, zegt... er is niks mis mee om met iedereen, alles en iedereen te praten... om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. En nou is het punt dat hij, nu, ik zei het net al... geen meerderheid heeft met zijn kabinet in de Eerste Kamer. Dat had overigens voorkomen kunnen worden... door in de formatie een beetje beter na te denken... en minder makkelijk uit te kunnen te gaan van de steun van het CDA. Had hij dat op dat moment anders moeten doen? Dus met andere woorden, sluit u zich aan bijvoorbeeld bij partijproblemen. Partij prominent Hans Wiegel van de VVD, die zegt... Uh, uh, gooi die onderhandelingen maar weer open en zet er een derde partij bij aan tafel. Nou, ik denk niet dat op het moment toen uh, Rutte samen met Sanssen een half terug aan het onderhandelen was voor dit kabinet... Uh, dat hij had kunnen weten dat het CDA zich zo hypocriet zou opstellen als dat ze op dit moment doen. Ze hebben, ook niet, ze hebben echt... zich ook niet verzekerd van de steun. Dat klopt, maar dat had er ook mee te maken dat D66 en CDA... en al die andere partijen ook tegen... Ook tegen... VVD en PvdA zeiden, uh, u moet het maar uitzoeken. Uh, de Kier heeft nu een ruim mandaat gegeven. Kijkt u maar. Daar komt nog bij ja. dat de Eerste maar... Kamer van oudsher was altijd een beetje de Kamer van Reflectie. Ja, dat was niet de Kamer maar, die, die gebruikte... Nou meneer Vos, politieke... u bent 23. Misschien kent u meneer Calland nog, CDA-senator... In, uh, in de jaren 90 in de Eerste Kamer. En daar bleek de Eerste Kamer ook een buitengewoon uh, politiek instrument te zijn. Met andere woorden, als je toch zit te onderhandelen over een stabiel kabinet... en je wilt dat, dan moet je toch ook gewoon rekening houden... met politieke steun in de Eerste Kamer. Ik ben het deels met u eens. Kijk, want ik weet bijvoorbeeld ook nog dat onze eigen erevoorzitter van de JOVD, Hans Wiegel, die is verantwoordelijk geweest voor de nacht van Wiegel. Ja. Um, waar op een gegeven moment um, het referendum, de gekozen burgemeester, nou, daar was hij ook altijd tegen. Ja. Nou, daar heeft hij toen op een gegeven moment tegen gezegd: dat gaan wij niet doen. Dus dat kan ik me ook nog allemaal uitstekend herinneren, 23 jaar. Maar ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ook een hoogleraar staatsrecht van mij, die op dit moment ook in de Eerste Kamer zit, Hans Engels, voor D66, ja. altijd vol trotser stond. De e Kamer. dat is een chan, op de reflexion Zijn die dan altijd zo chic? dat is een kamer waar we vooral kijken naar de kwaliteit van wetgeving en de politieke achtergrond altijd een beetje daadwerkelijk naar de achtergrond gaan. Ja, nog altijd moet en je daar bij wetgevingsprocessen wel, wel de helft plus één hebben en bij een grondwetswijziging zelfs twee derde ja, om er in je zin te krijgen. Maar er zit natuurlijk wel een heel groot verschil hierin, dat CDA die dan eventueel nodig zou zijn voor de meerderheid in de Eerste Kamer, vlak na de verkiezingen zegt, uh, jullie moeten het met z'n twee maar uitzoeken, uh, dat lijkt ons veel beter want jullie hebben een ruim mandaat gekregen ja. En dat ze dan vervolgens, nog een half jaar later ineens... de komt tegen de klik gooien ja. en elke vorm van samenwerking dan opzij zetten... en dan eigenlijk niet eens eens weer kijken naar nou, wat vinden wij van een wet... maar gewoon nee zeggen om het nee zeggen en voor het eigen politieke gewin. Dat is niet de rol van de Eerste Kamer. Nee. En ik vind het dan ook hypocriet dat ze dat nu wel zeggen... en een half jaar terug nog niet. Goed, even terug naar uh, de kop boven het verhaal. Onderhandel niet met de vakbond, dat is uw boodschap aan Rutte 2. Dat is inderdaad mijn boodschap. Jari Vos, voorzitter van de JOVD, hartelijk dank. Graag gedaan. suddenly I see. Het is overal slecht hier op het moment. Volgens mij hoef ik het de eerstkomende tijd inderdaad niet in de bouw te zoeken. Werklozen komen in beweging, vergeten het oude beroep en zoeken hun hel in betere sectoren. Wat wij doen is we gaan die mensen een opleiding geven en een baan aanbieden. Dan zou ik 47 zijn als ik huisarts ben en dan kan ik nog zeker 20 jaar aan het werk. Deze week in Cairo. Goedemorgen Nederland. Crisis switchers. De arbeidsmarkt, dames en heren, is flink in beweging tijdens deze economische crisis. Terwijl bouwvakkers massaal hun baan verliezen, is er in bijvoorbeeld de zorg vaak nog wel werk. Hoort u in een reportage van Niels de Jager. Goedemorgen Jan, welkom hier op ons regiokantoor van het CNV. We hebben met elkaar contact gehad. Loopbaancoach deze... Jeanette Knoop van vakbond CNV ontvangt de werkloze Jan de Groot. Kun je het vertellen over wat je tot nu toe hebt gedaan? Nou, ik heb 26 jaar bij een bouwbedrijf gewerkt. In de herfst hebben we te horen gekregen dat het achteruit liep. Ja. En uh, per 18 januari uh, sta ik dus uh, op straat. En dan moet je op zoek naar iets anders? En, uh, ja. ja. Zie je perspectief op Na zijn ontslag vraagt hij bij allerlei de bouwbedrijven, bouwbedrijven, de bouwbedrijven of ze de nog de iemand kunnen gebruiken. Maar helaas. Nou, de meesten natuurlijk niet. Die uh, hadden allemaal van, uh, nou, uh, wij zijn blij dat we ons eigen personeel uh, aan het werk kunnen houden. Je hoort ook op het nieuws natuurlijk, uh, het gaat heel slecht in de bouwsector. De werkloosheid is al hoog, gaat waarschijnlijk de komende 1-2 jaar alleen nog maar doorstijgen. Dat lijkt me niet echt hoopgevend voor iemand die al 26 jaar in de bouw heeft gewerkt. Nou ja, daarom had ik ook iets van, uh, volgens mij hoef ik het uh, de eerstkomende tijd inderdaad niet in de bouw te zoeken. En uh, vandaar uh, het loopbaantraject ook, van uh, wat kan ik verder eventueel? Hij krijgt een soort beroepskeuzetest met een weinig verrassende uitkomst. Zowel bij uh, interesse als bij competenties, dat het praktische bij jou met kop en schouders erboven uitsteekt. Ik neem dat dat geen verrassing is. Nee, dat is zeker... Uh... Geen verrassing. Ik zat vroeger al op, uh, op een lagere school en uh, vader, die bouwvaker. mijn vader was bouwvakker. net Knoop, bouwvaker. loopbaancoach bij uh, CNV vakmensen in Drachten. Zijn die mogelijke beroepen waar je geschikt voor bent, die je leuk vindt, die je goed kan? Dat, dat zijn heel vaak dingen die je ook wel zelf had kunnen bedenken. Is daar echt een loopbaancoach bij nodig? Um, mensen die hun baan kwijtraken krijgen heel veel vragen op dat moment. Je moet gaan solliciteren, je hebt een inkomensachteruitgang. En als je ook nog moet nadenken over maar wat zou ik dan willen... is het heel goed dat je dat met iemand samen kijkt. Dat iemand je daarin coacht en dat iemand je ook wat op ideeën brengt. Want ja, om zomaar uit het niet iets anders te gaan bedenken... kan soms heel erg lastig zijn. Nou, dan is het prettig dat iemand daar even met je meedenkt. Goed nieuws van Jan de Groot. Hij krijgt een soort stageplek. Nou, ik heb, uh, vorige week heb ik een uh, sollicitatiegesprek gehad. Bij een uh, witgoedbedrijf. Buiten die slechte bouwsector dus, maar toch vertrouwd werk. De reparaties van uh, wasmachines, koelkasten, emboapparatuur. En dan, uh, dan, dan hangen de kastjes er meestal ook uh, niet florisant meer bij. En hij zei, uh, daar zou ik jou misschien wel heel goed in kunnen gebruiken. Witte jas uh, gaat aan. Ja, en dan doe ik even alvast wat spulletjes in mijn zakken. Mijn flesje alcohol. Waar, waar bent u naartoe onderweg? Ik ben op het weg naar mijn eerste klant. Die ga ik, uh, die ga ik straks helpen met uh, het avondeten klaarmaken. Want u werkt, ja, al herkenbaar aan de, de, de witte jas, in de zorg, de thuiszorg. Ik werk in de thuiszorg. Dat betekent dat ik uh, elke. Uh, Tijdens mijn dienst bij de mensen thuis komen ze te helpen met de verzorging. Ilse Scheuder, 49 jaar. Wat is uw functie precies, wat u nu doet? Ik ben leerlingverzorgende. Dus leerlingverzorgende ja. op uw 49ste. Ja, dat klopt. Dat is heel wat anders dan ik voorheen gedaan heb. Daar wil ik het even over hebben. Uw vorige baan bij Zalko, de aluminiumfabriek, wat deed u daar? Dan was ik secretesse van de ondernemingsraad. Enorme carrière-switch. Waarom? Nou, ik, Zalko was failliet. Je, moet, je gaat solliciteren. Er zijn weinig banen. Je krijgt, als je solliciteert, krijg je bijna nooit antwoord. Als je belt, dan krijg je vage kreten van u voldoet niet aan de eisen. En dan ga je bij jezelf denken, hoe wil, hoe wil ik nou verder en hoe kan ik nog verder? Dus daar kwam we, ik kwam bij de zorg uit, gesolliciteerd. En uh, ja, na een kort sollicitatietraject ben ik aangenomen. Dan pak ik nog even mijn telefoon. Mijn ja. boekje met mijn adressen waar ik uh, naartoe moet. Wat, wat staat vandaag op het programma allemaal? Waar, uh, ja, waar mee... gaan we naartoe? We gaan uh, naar uh, elf mensen, waarvan ik mensen hun avondeten ga klaarmaken... Een steunkousen uittrekken en we mensen omkleden voor de nacht... Uh, en ook mensen medicijnen aanreiken. Leuk werkt dit? Ja, heel erg leuk werk. Gaat, gaat u met plezier? Ik ga dadelijk met plezier uh, naar mijn eerste cl cliënt toe, ja. U was uh, bij Zalko, uh, werkte u op het secretariaat al behoorlijk lang... en u bent nu leerlingverzorgende... Dat lijkt me niet dat u in inkomen op vooruit bent gegaan. Nee, dat klopt. Ik ben er zeker niet op vooruit gegaan. Ik heb natuurlijk een leerlingensalaris. Dus ik moet leergeld betalen. en is ongeveer evenveel als mijn uitkering. Dus ja, maar ja goed, dat gaat, als ik geslaagd ben, wordt dat wel weer beter. En is dan ook ja, uw motivatie om dit te doen misschien wel meer om iets te doen dan... Per se nu voor het geld? Ja, in de zorg weet je, dan hoef je niet voor het geld uh, te werken. Maar je, je moet het gewoon graag doen. En uh, het is leuk om uh, werk te hebben, wat je graag doet. Het is geen goed nieuws natuurlijk als uh, uw oude werkgever uh, failliet gaat. Hoe zeker is de nieuwe baan nu? Heeft u het idee van, nou ja, kan ik wel nog gewoon lang blijven werken? Ja, je hoort in de, uit de politiek allerlei verhalen. Maar ja, dat, uh, dan weet je toch niet wat eruit komt. Dus ik denk zelf wel dat er nog uh, altijd wel werk is in de zorg. Doei, tot morgen. Zo naar buiten gelopen, want uh, op weg nu naar de eerste kant dus. Ja, ik fiets zo uh, naar de stad, tien minuutjes fietsen en uh, dan ga ik starten. Nou, uh, succes, werk ze. Dank je wel, tot ziens. Morgen, loopbaancoaches hebben de druk met carrière-switchers. De markt voor particuliere vragen, die is groeiende. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de druk die mensen nu ervaren. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de KRO via Goedemorgen Het Straks, lekker lenteweer is goed voor de economie. Eerst nu het ochtendhumeur. tumeur. hier is Koos Postema. De toon moet anders journalistieker. Dat vertelde de baas van NOS Sport, waarmee hij een hard vonnis velde over de twee mannen die nu al jaren de Tour de France voor televisie verslaan. Ze zijn dan ook geen journalisten, maar bewonderaars van alle wielrenners, van wie ze op saaie momenten in een etappe hele familiegeschiedenissen nodeloos opdiepen. En winnaars zijn altijd goden. Overigens, de baas van NOS Sport wist al jaren... dat hij twee dwepers naar de Tour de France stuurde... die een stijl hanteerden... alsof het gaat om een kinderboek voor oudere jongens. Dat hoor je niet van de baas. Wel heeft hij het nog over entertainment. Mag het verslag ook niet in zich hebben. Zo, die zit zelf, wil ik wel toegeven dat ik in de periode 1977-89 hevig en te mee mocht doen... in Radio Tour de France met Theo Komen, Willem Ruis, Ferry de Groot... Leo Driese en vele andere vrolijke omroepmannen met mij. Dat mag dus niet meer. We zitten nog midden in de dopingzaken... Het verslag moet journalistieker. Nou, kan je je nog afvragen of topsport, en dat is en blijft de Tour natuurlijk toch, niet per definitie entertainment is voor massa's mensen, maar dat is een discussie voor later. Het gaat om het nu. Hoe moet het nu? Straks, in juli, Tour de France. Ik ben voor het terugkeren van Mart. Mart Smeets, smiddags in de Tour. Geassisteerd door een van de uitstekende dagbladjournalisten... die én de wedstrijd en de dopingaffaires zeer gedegen kunnen analyseren. NOS Nieuws werkt toch ook al jaren vaak samen met dagbladjournalisten... zelfs in verre landen? Nee, Mart moet het weer doen. Er is geen betere commentator wielrennen. Om Mart kan de NOS niet heen. Niemand kan om Mart Smeets heen. Om Mart heen is trouwens nog een hele wandeling. <tie> Als ik me niet vergis, is die komende zondag weer te horen bij de Ronde van Vlaanderen. Morgen, het ochtendhumeur van Henk Spa. <tie> Et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse Quand je verrai ma main juste au pied de mon lit Que je la verrai sourire de ma si petite vie Je lui dirai écoute laisse-moi juste une minute Juste encore une minute, juste encore une minute Pour me faire une beauté ou pour une cigarette Juste encore une minute, juste encore une minute Pour un dernier frisson, pour un dernier geste Juste encore une minute, juste encore une minute Pour ranger les souvenirs avant le grand hiver Juste encore une minute, sans motif et sans but Puisque ma vie n'est rien alors je veux toute Carla Bruni, la dernière minute, Hopelijk ook voor de winter, want na een maanden van kou, regen en sneeuw... stijgt het kwik weer boven de 15 graden. Nou ja, rond de 15 graden, volle terrasjes gisteren in heel Nederland. Heeft het mooie lenteweer invloed op onze uitgaven? Dat is de vraag aan José Bloemer, die is hoogleraar consumentengedrag... aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou zegt u het maar, geven we meer geld uit als de zon schijnt? We geven meer geld uit als de zon schijnt, dat Hoe, klopt. Hoeveel? Uh, hoeveel kan ik u niet zeggen, maar het werkt volgens een principe... dat als de zon gaat schijnen en zeker na de donkere maanden die we achter de rug hebben... dan krijgen mensen een beter humeur. Ze voelen zich positiever, ze hebben positievere emoties. En dat leidt ertoe dat mensen vriendelijker naar elkaar toe zijn. Ze zijn sneller tevreden. Uh, ze hebben meer vertrouwen in zichzelf en in hun omgeving. En op grond daarvan zijn ze wat eerder bereid om, uh, om weer producten te kopen. Om goed, en dat kan variëren van uh, ijsjes tot een drankje... Op een terras tot een uh, nieuwe zomergaderobe. Um, maar de geneigdheid om wat te kopen is, uh, is wat groter. En iedere winkelier denk ik dat u dat kan bevestigen. Want bij mooi weer uh, zijn de omzetten naar verhouding altijd wat groter dan bij slecht weer. Ja, maar merken we er als economie in zijn totaliteit ook nog iets van? Behalve die, kle uh, die kleine dingetjes, kleine druppeltjes. Nee, ja, we merken iets van die kleine druppeltjes, maar het is te mooi om waar te zijn dat het, uh, dat het klimaat, dat, het, uh, dat dat onze uh, economie zou direct zou kunnen beïnvloeden. Nee, zo sterk werkt het niet. Dus het is dat niet zo dat als hier permanente zon zou schijnen, 25 graden, wat een heerlijk idee trouwens, dat, ja. uh, dat de economie er dan opeens uh, een stuk horizonter uit zou zien? Nee. Zo gaat het niet werken. Hè. We hoeven maar naar Zuid-Europa te kijken en we zien dat dat niet de oplossing is. Nee. Maar het geeft wel een tijdelijke impuls, want het maakt ons gewoon vrolijker. En als we vrolijk zijn, nou ja, dan zijn we iets eerder bereid om, om, in, zo, om, om in onze portemonnee te tasten. Ja, geldt dat ook als het langdurig warm is of alleen als de zon weer voor het eerst gaat schijnen? Nou, meer als het eerste eerste Als de zon weer voor het eerst gaat schijnen naar uh, 14 dagen, 35 graden, dan uh, hebt dat effect natuurlijk wel degelijk weg. Ja, met andere woorden zijn lenta, lente lentekriebels, lente aankopen. Ja, het zijn voor een deel we gaan het aankopen. We willen weer wat nieuws. En uh, ja, het, het klimaat, de, de, de zon beïnvloedt ons in dat gedrag. Nou, dat hebt u zelf nog gekocht gisteren toen het uh, op sommige plaatsen in het land uh, 16, 17 graden was? Ik heb aan een ijsje gedacht, maar het is er helaas niet van gekomen. Juist. Uh, en het werd? Uh, het is niks geworden. Oh, <laughs> nou ja, dan bent u de, de uitzondering op de regels, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Maar ik ga als vandaag de zon hier doorkomt in Maastricht... want die schijnt op het moment niet, dan ga ik proberen dat alsnog nog goed te maken. Ja, nou, kans genoeg daar in dat mooie Maastricht, zou ik zeggen. Dat denk ik wel. Jozef Bloemer, hoofdleraar Consumentengedrag aan de Radboud Universiteit. Dank u zeer. Graag gedaan. Einde van deze uitzending, bijna half elf namelijk. Snel naar Naida voor de onderwerpen van Lijn 1. Lijn Ida, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Ja, lijn 1 gaat vandaag terug naar school. We gaan op luizenjacht. En we hebben uitgezocht welke BNR een favoriet is van de kleine bloedzuigers. U hoort het straks na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. In Groningen heeft de politie een verdachte aangehouden in verband met de moord op een ouder-echtpaar in Aduard. Het is een man van 40 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De lichamen van het echtpaar werden gisteren gevonden in het Hoendiep in Hoogkerk. Ze hadden maandag een afspraak met iemand die mogelijk hun boot zou kopen. Bij twee Nederlandse melkveebedrijven is de kankerverwekkende stof aflatoxine gevonden in de melk. Productie bij de bedrijven is stilgelegd. Volgens de Nederlandse zuivelorganisatie is er geen besmette melk in de winkels terechtgekomen. Een van de vier geschorste cardiologen van het Ruward van Putten ziekenhuis in Spijkenissen mag weer aan het werk. Volgens de inspectie brengt hij de patiëntveiligheid niet in gevaar. In november werden alle cardiologen in Spijkenissen op non-actief gesteld vanwege het grote aantal sterfgevallen in 2010. En het aantal Syrische vluchtelingen is opgelopen tot 1 miljoen, zegt de VN. De meeste vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen. De helft is jonger dan 11 jaar. Volgens de VN hebben de buurlanden van Syrië veel steun nodig om door te kunnen gaan met hulp aan de vluchtelingen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANEB Verkeersinformatie. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat, via de knopend Bad 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn dicht. Het alternatief is de route via de A5 en de A9. De A27, Breda richting Utrecht, tussen Breda Noord en knopend Hooipolder, 4 kilometer. Er is daar een vrachtwagen gekanteld, de rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf knopend Galder over de A16 en de A59. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Orange. Beste luisteraars, vandaag is het een soort van nationale genocide dag. Massamoord in de lage landen. Het is een oneerlijke strijd, maar ik moet zeggen, ik begrijp de strijd wel. Ouders, leraren en leerlingen, zij gaan met z'n allen beestjes vermoorden. Beestjes die zoveel kleiner zijn dan mensen. Ze zijn klein, maar de schade die ze aanrichten is niet gering. Want alles, werkelijk alles moet in de was. Schaar in je, in je lange lokken, stinkspul in je haar en ook nog eens gepest worden op school. Want wie bezoek krijgt van deze diertjes is vies. Tenminste, dat is de gedachte. Het is namelijk Nationale Luisterdag. En luisteraars, u krijgt van deskundigen voor eens en altijd uitgelegd wat nou fabels zijn. En wat echt als het gaat om die kleine bloedzuigers. En we hebben nog iets. U hoort zometeen welke BN'er een favoriet is van het Luise Volk. Maar misschien heeft u zelf tips of u heeft vragen. Bel ons 0800 1121. Mailen kan natuurlijk ook lijn1 apenstaartje ntr.nl. U kunt natuurlijk ook twitteren. Dat kan naar hashtag lijn 1 Radio. Put Your Hands on my shoulder, hoort u van Paul Anka. Ik zou zeggen dat Put Your Hands on my shoulders niet doen. Want de hand op de schouders, daar krijg je namelijk luizen van. Is dat echt zo of is dat een famousje? Ik vraag het aan mijn gast: Geert-Jan Roebers, bioloog, schrijver en voormalig luizenpluiser. Kun je luizen krijgen? Kunnen ze van schouder naar schouder springen, die luizen? Uh, nou, dat is wel onwaarschijnlijk van schouder naar schouder zou kunnen... als je lang uh, haar hebt tot op de schouders, want ze lopen altijd van haar naar haar. En uh, eigenlijk hebben uh, luizen één belangrijke wet uh, uh, om te overleven... dat is laat nooit een haar los... Dus gelos uh, op een schouder zullen ze niet liggen... en van een schouder naar een hand overlopen, dat is heel uh, onwaarschijnlijk. Echt springen kunnen ze niet? Springen kunnen ze niet, nee, dat zijn vlooien. U, u bent bioloog, u bent ook de schrijver van het uh, boekje dat voor mij ligt... Hoofdluis en andere stekers, bijters en zuigers. Maar waar en wanneer begon nou die fascinatie voor luizen? Nou, dat is misschien wel grappig, want dat is op de plek waar we nu zitten... de Nieuwe regentessenschool in Utrecht... Uh, waar mijn uh, twee zoons, uh, inmiddels 15 en 19... Uh, ook op hebben gezeten. En in die tijd uh, maakte ik... Uh, dus ik heb vroeger als kind, vreemd genoeg ook, nooit luizen gehad. Dat was uh, vroeger echt minder. Uh, maar toen kwam ik midden in de luizen terecht. Want dat was altijd op basisscholen en nog steeds. Uh, grote paniek van er zijn weer luizen. En ik sloot mij aan bij de, de luizenpluizergroep... De Luizenpluizengroep. Dat zijn, dat is een dat zijn ouders die uh, regelmatig de kinderen van, uh, als het even kan van de hele school... zoals nu op die uh, Nationale Luizendag gebeurt... en in ieder geval van een hele klas uh, controleert op luizen. En als ze die hebben, dan uh, krijgen ze een briefje mee naar, naar huis... dat er iets aan moet gebeuren. Ja. De Nationale Luizendag, dat is het vandaag. En de voorzitter van het Landelijk Steunpunt hoofdluis is Ingrid Lichthart. Heb ik Ingrid al aan de telefoon of ben ik dus... Ja? Ingrid Lichthart, Goedemorgen. Goedemorgen. Nationale Luizendag. Wat, wat, wat is dat, die Nationale Luizendag? Nou, het idee had ik eigenlijk een paar jaar geleden. Ik heb zelf drie dochters en uh, we hadden last van hoofdluis. En toen bedacht ik, als we nou zorgen dat iedereen op één dag allemaal tegelijk gaat controleren... dan zijn we één keer van het probleem af. Dus daar hebben we een Luizendag voor georganiseerd. Om te zorgen dat we in Nederland in één keer van het luizenprobleem af zijn. Die Nationale Luizendag die bestaat toch al, al een paar jaar? Ja, dat is klopt. Dat is vier ja. jaar. Dus we is vier maar... keer dat we hem organiseren. En het is ja. dus nog niet gelukt. Dus we moeten het nog even blijven organiseren. Maar als ik het, nou weet ik niet, veel, niet zo heel veel van luizen... maar kan ik me wel bedenken, één dag met z'n allen... dus die luizen uit dat haar halen. Daarmee los je dat probleem toch niet op? Nou, kijk, de reden dat we het organiseren... is heel erg om te laten zien dat preventie belangrijk is. En als echt iedereen in de hele wereld, of in ieder geval in Nederland... op één dag goed zou controleren... dan zou het probleem echt voor een groot deel opgelost zijn... We doen er vandaag 100.000 kinderen mee, dat is hartstikke mooi. Maar dan blijft het probleem nog wel in stand. Dus voorlopig moeten we nog even doorgaan. Ja, en hoe moet ik me dat voorstellen? Op al die scholen zitten, juf, zitten moeders, vaders met kinderen, en dan kammen ze het haar van die kinderen? Nee, in principe is het idee dat ouders thuis uh, de haren uitkammen. Dus uh, de, luizen, de scholen die zich hebben opgegeven aan de luizendag, die hebben maandag. Materiaal uitgedeeld waarin aan ouders wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om te kammen en hoe je moet kammen. En als iedereen dat gedaan heeft gisteren, dan zouden we vandaag met een controle op school, die gewoon met de hand of met een stokje gebeurt, geen luis meer gevonden moeten worden. En? Hoeveel luizen zijn er vandaag gevonden? Of dat weten we nog niet? Ik heb daar nog geen uh, melding van gekregen, maar tot de afgelopen drie jaar heb ik wel iedere keer gehoord dat er tenminste één luis gevonden werd. Dus, uh, Mag ja, tenminste maar één luis in gebeurt, het om... hele land? Ja, maar is, ik... Eerlijk gezegd moet ik zeggen dat dat niet het hele land meedoet. We doen dit jaar ongeveer 100.000 ah. kinderen mee. Dat betekent dat er nog een heleboel kinderen niet gecontroleerd worden. Ja. Dus dat we nog even een weg te gaan hebben. En voor de scholen die niet meedoen, hè? want er bestaat ook nog zoiets als het Luizenprotocol. Dat klopt. Ja, kunt u kort uitleggen wat is dat dan, het Luizenprotocol? Het protocol is uh, daarin wordt uitgelegd hoe je als school luizenpreventie kunt aanpakken. Uh, dat is, uh, in principe maakt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Die maakt een beleid. En de GGD'en werken dat uit in een protocol. En daar staat in hoe je dat op school moet organiseren. Ja. En dat de is, on... is meestal dat je een luizenteam hebt na elke schoolvakantie alle kinderen controleert... en dat structureel aanpakt en daar goed omheen communiceert. Precies. En hier in Utrecht is de vakantie net afgelopen. Dat was denk ik de voorjaarsvakantie dan. En deze week worden de kinderen hier op deze school in Utrecht gecontroleerd. Dankjewel Ingrid Lichthart. En ik hoop dat eind van de dag blijkt dat we heel veel luizen hebben gevangen. Want dan hebben we iets aan die dag ah, gehad. Ja, dat hebben we ook. Goed, terug hier op In School. Geert-Jan Roebers, bioloog, schrijver en voormalig luizenpluizer. Wat zijn nou de grootste fabels als het gaat om luizen? Uh, nou, ik vind eigenlijk het belangrijkste fabel dat luizen uh, op andere plekken voorkomen dan, uh, dan op hoofden. En, uh, dat op heeft welke plekken? Op andere plekken dan hoofden. Dus ze komen alleen maar op uh, mensenhoofden voor. Maar schaamluizen bijvoorbeeld? Ja, dat is, dat is dat een heel is een... ander verhaal. Dat is een hele okay, andere soort. luizen. Dat is een soort komt luis. ook alleen op menselijk schaamhaar voor. Uh, maar hè, als je het over de hoofdluis hebt, waar alle scholen van in paniek raken... dan denken de mensen, uh, tot voor kort eigenlijk overal... stond dat ook in die protocollen voor mij destijds een van de redenen... om daar eens goed in te duiken, omdat ik dacht van dat klopt niet. Er stond vroeger in van dat je alle kleren moest wassen ja. en lakens. En niet alleen, want niet alleen vroeger, want we hebben even op internet gekeken. Rien die heeft even uitgezocht wat ze op internet aan tips vinden. Beddengoed, handdoeken op 60 graden wassen. Knuffels en dingen die niet heet, heet gewassen kunnen worden... kun je of 24 uur in een zak in de vriezer leggen... Of een week in een afgesloten zak laten staan... waardoor alles nog wat zou le leven, inmiddels het leven zal laten. Mutsen, jassen, dassen, knuffels, beddengoed. Alles moet gewassen worden. Zegt internet nog steeds. Ja, ja dat is een beetje het gevaar van internet. En daarom heb ik wel geprobeerd om het allemaal op een rijtje te zetten. Van, en vanuit het, het beestje, gedacht, de gedachte biologie van het beestje... van hoe leeft hij? En uh, dus ook van uh, hoe kan je hem dan bestrijden? En ik nou, ben op wetenschappelijke onderzoeken uh, uh, ben tegengekomen uit Australië... Toevallig, daar heb je ook uh, hoofdluizen. Wereldwijd komen ze voor op uh, scholen waar ze schooluniformen hebben. Met hoedjes. Nou, als je zou denken, van, als je het ergens van krijgt, is die hoedjes. Ze hebben alle kinderen letterlijk uitgekant. Kwamen ze meer dan 1500, 5500 luizen, vonden ze op de hoofden. Dus het was een grote school ook en flink wat luizen. Want hoeveel luizen ze kun hebben, je nou... uh, Nog ja? even, ze hebben alle hoedjes <kwijnt> ook echt uh, heel goed onderzocht. En er zat geen luizen in? geen één luis gevonden... Op al die hoedjes die aan de ja. kap stokken. Uh, dus hier. dat is echt een fabeltje. Ja. Maar hoeveel luizen kun je nou per persoon. Ik bedoel, als ik kijk, ik heb een gemiddelde. Ja, ik heb, mijn haar is net nog net op mijn schouders. Ja. Hoeveel luizen kan mijn, uh, haar, ja. kan mijn uh, hoofd huisvesten? Ja, nou, dat is, dat is misschien ook <kwijnt> wel leuk om te weten. Want de lengte van je haar maakt helemaal niet uit, want ze zitten allemaal bij je hoofdhuid. He, ze, ze drinken bloed, dus ze zitten niet aan de toppen van je haren... tenzij ze echt de rijskriebels krijgen en zeggen van nou... ik uh, wil nu een uh, mannetje of vrouwtje zoeken en overstappen. Uh, maar een gemiddeld hoofd in, uh, zeg maar in normale situaties is het... Uh, nou, als je er twintig hebt, is het wel heel veel. Maar er zijn wel gevallen bekend van heel lang geleden... van dat er honderden op hun hoofd zaten. Dus het is ook weer niet ja. zo dat ze zeggen van het Nog is veel Nog zoiets hè, van die luizen, want ik weet niet of u het al heeft, luisteraars... maar heeft u intussen al zitten krabben? Heeft u intussen al jeuk gekregen? Want dat is ook zoiets. Ik zie een meisje hier... Ja, wacht, kun je even naar de microfoon? Even je hand bij je mond vandaan, want anders vertaak je... Hoe heet je? Rosanne. Rosanne. En jij hebt al jeuk in je haar nu? Ja, wel, maar ik heb geen luizen, want ik ben gisteren gecontroleerd. En krijg je nu jeuk omdat wij praten over luizen? Wel een beetje, ja. Ja, dat, ja, dat gebeurt vaker. Ja, ook dat is wetenschappelijk. Rien is al twee dat dagen dat bezig met dit onderwerp... en al twee dagen zit hij te krabben. Ja, en dat is wetenschappelijk bewezen? Ja, maar ja, dat, is natuurlijk dat zit uh, tussen de oren. Tussen de oren. <totstuk> Ook nog zoiets. We hebben heel veel spreekwoorden waarin het woord luis voorkomt. En een van de spreekwoorden is... Hij heeft een luizenleven. Dat is eigenlijk zoiets van... Hij is lui en dan denk ik die luizen zijn dus lui. Ja, er zit wel wat in. Is, uh, een luis die leeft uh, heel specialistisch. Hè? En hij leeft uh, uh, dan op een hoofd... Daar hoeft hij niet vanaf te sterk. nog. Daar wil hij niet vanaf. Tenzij hij af en toe is overstapt naar een ander hoofd. Uh, maar hij zit natuurlijk heel dicht bij zijn, uh, bij zijn voedsel, bloed. Uh, hij drinkt een keer of vijf per dag. Nou ja, dan is het even uh, hij zit stevig vastgeklemd. Dan daalt hij een paar millimeter af en dan zoekt hij een bloedvaatje. Een paar keer prikken is het raak, vol laten lopen en klaar. En dan weer lekker uitbuiken. Luisteraars, heeft u zelf nog tips of vragen? U kunt bellen, 0800-1121. Misschien heeft u intussen al grote kinderen... maar heeft u er altijd voor kunnen zorgen dat die kinderen luisvrij bleven? Laat het ons weten, 0800-1121. Tweeten kan natuurlijk ook, hashtag lijn1radio. Uh, Bad, Hazar, Bad Hazar vraagt, waarom zijn de luizen er überhaupt nog? Kunnen we ze dus niet uitroeien, net als de pokken? Net als de pokken, staat dat erin? Net als de pokken. Grappig, de pokken. Nou, Oké. Okay. pokken is uitgeroeid, ja. Ja. ja. Dan moet ik bij Luizen niet meteen aan pokken denken, nee. maar goed, dat kan. Ja, uh, kunnen we Luizen uitroeien? Nou, niet zoals je pokken uit, Kijk, Pokken, dat is, uh, dankzij de vaccinatie is dat gelukt. En als je iedereen vaccineert, dan uh, kunnen ze daar niet meer overleven. En met Luizen zal het niet lukken. Je kan je niet inenten tegen, uizen, uh, tegen Luizen. Over het bestaande wel, maar dat... Uh, uh, er zijn wel middelen, waar, uh, maar dat, die zijn ja. te zwaar waar luizen van dood gaan. Goed, en het, uh, het feit dat het wetenschappelijk is bewezen... dat je jeuk krijgt als je praat over luizen. Helion, maar die twittert, ja ja, ik krijg gelijk jeuk. Zie je, dan hebben de wetenschappers toch weer eens gelijk. Um, even nog een paar dingen. Deze zag ik ook nog. Tea tree oil. Ik denk dat de luisteraars dat waarschijnlijk wel kennen. Dat is een soort speciale olie van, de tea, van, de, van een speciale van een boom. Van een boom. Van een boom. Van boom. Helpt dat? Want nee, ik vrees Twitter, dat dat... Uh... Op internet kom ik het steeds weer tegen. Ja. Tea tree oil. Nee, er oil. komen eigenlijk heel veel middelen worden er gezegd. Ook allemaal huismiddeltjes. En ik zou eigenlijk aanraden van ja, vergeet het allemaal. Je wordt knettergek als je overal moet reageren. Er zijn ook dingen die klinken onschuldig. En zijn dat niet. Van dit weet ik niet precies. Maar het zal niet. Heel erg helpen. En er kan, zijn... veel, kan veel spiritus in het haar. Ja, dat moet je echt niet doen. Dus dat lijkt me heel slecht voor je haar. Het dat lijkt alcohol. me ook. He, en, uh, of voor je hoofdhuid. Ik weet niet of je het via je hoofdhuid opneemt. Ja. Maar... En een stinkshampoo... Oh, die? Die kun je bij de drogist onder andere kopen. Ja, nou, ik weet niet. Ik denk dat het als het stinkt... Uh, er is in ieder geval uh, redelijk goede shampoo te kopen en die stinkt helemaal niet. is dus met dimethicon zit erin. Dat is dus geen merknaam, maar een, een middel wat mm -hmm. erin zit. En dat goede, het voordeel daarvan is dat het niet giftig is. Het klinkt vreemd. Maar het helpt wel. Het helpt wel, maar het maakt een soort uh, siliconenfilmpje om de luis heen en uh, andere shampoo. Maar als je dus die shampoo in je haar smeert... dan hoeft dat ouderwetse kammen niet meer? Nee, dat moet absoluut dat wel. Dat moet altijd ja, nog. Dus als je zegt van wat moet je doen... dan zou ik eigenlijk adviseren van eerste instantie kammen... en dan niet op de ouderwetse droge manier, maar nat. Oké. Okay. Raf. Ja. Waar ben je? Daar zit Raf. Raf, heb jij luizen? Kom maar even dicht bij uh, de microfoon. Nou, ik denk het eigenlijk wel. Ga maar, even, ga maar even staan. Dan kunnen we je goed horen. Ik denk het wel, alleen eigenlijk oh. weet ik het zelf ook niet. Jij nee. denkt dat je luizen ja. hebt, maar je weet het niet. Ja. Moet je heel veel jeuken? Nou ja, soms wel. Maar waarom denk je dat je luizen hebt? Omdat ik een moet krabben. Zeg. En soms... Maar ben je niet onderzocht nu op school? Uh, vandaag niet. En vroeger wel? Ja, we worden wel uh, in de maand ook wel één keer onderzocht volgens mij. En je had ze eerst wel, die luizen? Ja, maar ik weet niet nu, volgens mij heb ik ze nu ook nog wel. Maar je staat nu heel dichtbij, hoe heet jij uh... Rijsa, kom maar, maar even dichterbij. Durf je dan nu wel naast hem te staan? Want hij heeft misschien luizen. Nou, ik heb ze zelf. Dus. Oh, mijn god, ik zit hier echt in een luizenschool. Dus het maakt niet heel veel uit of ik naast hem sta. Hé, hey, maar jij zegt nu gewoon: Ik heb luizen. Durf je dat als je het buiten speelt tegen vriendjes en vriendinnetjes ook te vertellen? Ja, ik blijf toch altijd gewoon op per vriend. Alleen moet je niet uh, dichtbij komen of zo. Ik heb twee vriendinnen, Luz en Floor. Die had de ene had niet en de andere had luizen. En maar toch speelde ik gewoon met ze. Want dat kan nog gewoon nog wel. En je wordt dan niet gepest, Vandaar dan heb je haar weer met haar luizen. Nee. Nee? Uh, tegenover mij zit ook Julia. Julia, jij hebt mij net verteld dat deze school hier in Utrecht echt een luizenschool is. Ja, ik vind wel. Want we hebben hier echt heel veel luizenkeepjes. En um, er hangen ook bij, op de kleuter. Uh, klasdeuren, hangen er ook allemaal briefjes met... wij zijn er weer met zo'n plaatje van zo'n luis, zo getekende luis. En heb je ze zelf ook gehad? Ja, ik heb ze heel vaak gehad, maar um, de laatste tijd... hebben wij geen controle meer gekregen, dus ik denk dat we hem nog wel krijgen. Jullie, ik heb me laten vertellen dat jullie deze week controle krijgen. Ja, dat zou kunnen. Dus is er een kans dat jij nu ook weer luizen hebt? Nou, ik, ik hoef niet zoveel te krabben, want ik heb niet zoveel jeuk, maar... Maar hoe komt het dan dat je steeds weer, steeds weer die luizen opnieuw krijgt? Ik heb echt geen idee. Ik denk gewoon dat heel veel kinderen het gewoon hebben... en dan het gewoon van iedereen naar iedereen overgaat. Ja. Hey, en ben jij wel eens gepest omdat je luizen hebt? Vertel je het aan anderen? Nee, ik hou het liever voor me, want het, het kan wel heel vaak gebeuren van... Eel, daar heb je haar weer met, ze, met haar vieze luizen. En dan duint ze ook allemaal achteruit van, ik wil geen luizen. Ja. ja. Geert-Jan Roebers, ik hoor nu al twee kinderen zeggen... ik heb ja. ze gehad en ze komen terug. Ja. Zijn het bepaald? Want het vooroordeel is ook... dat het bepaalde type kinderen zijn die steeds weer luizen krijgen. Uh, er is wel een iets hogere kans. Dus het zijn allebei meisjes met lange haren. Die hebben zeker een hogere kans. Uh, de leeftijd speelt in die zin mee. Kijk, ik zei net al, ze lopen van haar naar haar. Hè? Dus je moet echt haarcontact hebben. En uh, ja, gewoon jonge meisjes met lange haar. Die, uh, die zitten uh, vaak lekker uh, tegen elkaar aan, gezellig. En dan uh, kunnen ze makkelijk overlopen uh, en... Uh, ja. ja, maar een kale man is het ook niet het zo? Het nooit krijgen. Een kale man zal het niet krijgen. Nee. Is het ook niet zo dat het vooroordelen ook is van als je, je haren, dat je ja, niet schoon genoeg bent, dat je je haren niet nee, genoeg, vaak is, genoeg was? Uh, dat hoorde je vroeger vaak en juist trouwens van, uh, uh, dat je met schone haar meer kans zou hebben op luizen. Daar zit nog wel iets in van dat, dan is die hoofdhuid lekker schoon en dan kunnen die luizen er makkelijk bij, maar dat is marginaal hoor, dat, dat verschil. Oké, okay, dus ook dat weten we niet zeker. Nou ja, we weten het, het, het wel zeker, maar dan is het van nou ja. bij de ene 45% en de andere 55%. De BN'er, ik heb maar door u, ja, u, welke van welke BNR houden luizen nou heel veel? Nou, als je dat gaat kijken, van, uh, waar houden de Nederlandse luizen het meest van? Hè? Want dat is echt verschil. Oh, is dat zo? Ja, bijvoorbeeld de Afrikaanse luizen hebben andere uh, voorkeuren. Dat is logisch. Een Waar houdt de Nederlandse luizen van? Een Nederlandse uh, luis houdt van de... Uh, nou, bijvoorbeeld uh, Linda de Mol is een uh, typische luizenbol. <laughs> uh, van lang haar. Uh, en uh, lang stijl haar. Bond uh, blond is nog net iets grotere kans. Rood haar is bijvoorbeeld aanzienlijk minder kans. Dus Nederlandse luizen houden net als Nederlandse mannen van lang blond haar. <laughs> ja. Dat wil ik niet zeggen, maar... Uh... Nee, dat, het is, is wel haar. logisch, want ze zijn hier uh, ontstaan. Uh, en Afrikaanse luizen, in doorsneden heeft uh, een haar, is plat. Ja, dat lijkt een beetje op tagliatella. En uh, als je door, door een microscoop kijkt. En dan, ja. he, daar heeft hij andere pootjes net iets anders dan uh, in rond doorsnede uh, okay, steile haar. Dus ik met mijn uh, bruine haar middel... Lengte. Ja, maar gewoon qua haar vorm he, maak je ook wel een redelijke maak kans. Maak je ook dus een... Oké, okay. goed. Uh, aan mijn telefoon, Anita, met een tip. Heeft u de gouden tip? De gouden tip heb ik niet. Gewoon niet in paniek raken. Behandelen, gewoon omdat het jeugd er niet lekker voelt. Ik heb wat jaren uh, luister, ben ik luistermoeder geweest. En ik heb het toen ook veel gelezen. Want ik dacht, waarom die paniek? Waarom die, die angst? Dat hoeft helemaal niet. Gewoon behandelen, als iedereen behandelt. Dan maak je meer kans, komt het minder snel terug. En waarom... ik heb wel een, een leuke tip, want er is een boek geschreven door Meir is een Israëlische schrijver. Die is nog niet vertaald naar het Nederlands. Ik heb hem zelf toen vertaald voor de klas waar ik toen de, de hoofdrecht heeft nagekeken. Ja. En het gaat over een luis. Oké, okay, maar als het, het niet leef... vertaald is, kunnen ja. wij het niet lezen. Heeft u er een, staat er één tip in, in dat boek wat u ons kunt geven? Nou, het gaat niet over... Het gaat over een luis zelf. De, het het okay. beschrijft in een hele leuke vorm... Eh, een leven van een luis. Die springt van hoofd naar hoofd. En niemand wil dat hebben natuurlijk. Dus iedereen ja. bestrijdt haar. En dan het eind komt ze bij een kale hoofd. En die man is doorblijven. mee. Oh, kijk. Dat is een <laughs> mooi verhaal. Dat dus <laughs> is eigenlijk het enige wat ik zeg. Gewoon behandelen. En niet die, in paniek niet, raken. En ik heb wel een vraagje naar die eh, ja. Ik heb ook gelezen dat... De term rijke luizenkinderen komt doordat die mensen met gezonde hoofden mm -hmm. meer kans maakten op luizen. En sommige steden die kozen de burgemeester, die, me, die mens met de meeste luizen. Oké, okay, Die ik was ga... de gezondste. We gaan het vragen, Geert-Jan. Dankjewel, Anita. Ik, rijke luiskind. Het spreekwoord komt van, horen we net van Anita. Oh, dat, dat, op, op zich het woord had ik zelf meer geassocieerd met rijke lui en dan het meervoud ervan, hè? Maar en niet de luis. Uh, het is zeker zo dat er uh, een tijd is geweest... dat luis, het hebben van luis een teken van gezondheid was. En het is ook zo, dat, uh, dus er zit wel een kern van waarheid in... dat als je echt erg ziek bent, bijvoorbeeld hoge koorts hebt... dan verlaten ze wel een, uh, een hoofd. Het zijn best slimme beestjes, die luizen als ik het hoor. Ja, of gewoon uh, ontvluchten. <laughs> en uh, dus Misschien, uh, als ja. ik kan nog even, er is een eiland op de Stille Zuidzee... waar het een uh, sociaal gebeuren is om elkaar juist luizen te geven... en waar het status heeft om luizen te hebben... Aan welke eiland is dat? Uh, ik uh, moet even denken. Om elkaar nou, luisteren. te moeilijke geven. Moeilijke ik ga allemaal. Ik ga, ik, ik ga nee, daar gaan we niet naartoe. En dan wil ik ook de beelden niet mee zien. Hoe je dat dan doet, elkaar die luizen geven. Ja, uh, ja, Julia die zei het net al. Deze school hangt, in deze school hangen allemaal capes. De zogenaamde luizencapes. Fred die vraagt zich af, die luizencapes, zijn die nutteloos? Eh... Uh. Nou, ze zijn niet volledig nutteloos, maar ik, ze zijn toch echt de kosten en de moeite niet waard. Ik, ja, ik, ik zou het vergelijken met van als je tegen inbraak moet je eerst zorgen dat je voordeur goed beschermd is... en ga je geen grote sloot op het dakraampje zetten. Zo is dit ook een beetje. Van het, er is een kans dat een luis op een kraag zit, maar dat is dus een hele domme en ongelukkige luis. Die moet het dan volhouden. Nou, een gemiddelde luis houdt het op een kraag niet langer dan twee uur vol, want dan is hij uitgedroogd. Uh, dus het is, uh, ik zou ze niet uh, aanraden. Ja. Ik kijk, ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kids om me heen zitten. Even vingers, wie van jullie is wel gepest omdat hij luizen heeft? Jij. Mag, oh, moet je even deze microfoon delen en even je naam. Ik heet Jifan. Jifan, jij bent wel eens gepest. Nou, niet gepest, maar dan heb ik heb bijvoorbeeld een muts of een pet... en dan uh, wil niemand hem aanraken of... Ja. Omdat ze bang zijn dat in jouw muts yeah. of pet luizen zitten? Ja. Yeah. En wat zeg je dan als ze zeggen. Ik wil je muts niet aanraken. Mm, nou, gewoon. Ik weet niet. Ik weet het niet. Vind je het vervelend? Ja, weet je wel. Oké, okay, wie er heel lang gepest is vroeger als kind, is mevrouw van Tol. Goedemorgen. Goedemorgen. U werd vroeger gepest omdat u luizen had. Nee, niet. Ik werd niet gepest, maar het, het werd mijn jeugd heeft het verpest. Hm. Want, er kwam een luizendokter op, uh, luizenzuster op school en er moest de hele klas in een rij gaan staan ja. naast elkaar. En dan kwam ze binnen en niemand had luizen behalve ik. Oh. En dan stoorde ze een hele, nou je, een, als kind vond je dat een hele tube, een hele bus poeier op je hoofd waar de hele klas bij stond. En dan was die spierwit wit en dan kon je weer naar de klas terug. Hoe voelde u zich? We hebben het, over luizen lopen niet van je hoofd af. Nou, bij mij liepen ze in kolommen over de bank te wandelen op school. Maar hoe kwam u aan zoveel luizen dan? Ja, we hadden, het was in de, in de oorlog, maar wij hadden geen honger in de oorlog. Maar wel luizen. In de waren de hongerkinderen en die hadden niks. Nou, heb je het net over die gezondheid. U Bij was gewoon. Wij waren, heel... Ja, wij hadden geen ellende in de oorlog. Nee, maar we hoorden net van, uh, van de bioloog Geert Jan die hier zit. Dat juist als je heel gezond bent, je soms luizen hebt. Dus eigenlijk was u gezonder dan de rest van die kinderen uit de klas. Dat Nou, dat, dat, dat, dat gingen mijn ogen ook open. Maar wij moesten in de Oké. Okay. Mijn moeder deed er. Ik zal eerst zeggen, want mijn moeder deed er aan zij op. Zolang er petroleum was, gingen we met stinkende petroleum aan. Ik ga... alles, alles, alles werd erop gesmeerd. We gaan het even vragen hierin, hier aan Geert-Jan, wat je er wel op kunt smeren. Dank u wel. Azijn, ja, u zei het al, hè? Want die scheut azijn? Ja, nee, al die huismiddeltjes, ik ga gewoon zeggen: niet, eh, niet doen. He, en ik, wat ik wel hoor overal, en dat, dat vind ik, uh, he, de, de, juist die openheid van praten over, dat ja. is eigenlijk veel zegt, belangrijker. Nu zegt u, ik moet het toch even zeggen, want u zegt bijna op alle, alle, alle, wat is het, uh, huis, ja. keuken, zegt u niet, niet doen. doen, niet, nee, niet nee, doen. Maar, maar, maar, is dat... maar, maar, maar ja? ik krijg van Michael, die zegt het volgende. Iedere dag kammen en je haar spoelen met azijn, dat maakt de eitjes kapot. Mijn oma en overgrote cool. oma nee, deden azijn, het. Ja. Maar ja, eigenlijk, nee, azijn, soms dat denken dat... wij echt, alles wat de oma deed is niet waar. En ik ik denk, nee. er zat ook wel een nee, stukje waarheid in wat allemaal deed. Azijn ja, dat dacht ik al dat hij daar terug zou komen. Ja, nee, azijn is uh, goed om de neten los te krijgen. Aha. Dus niet om mee te spoelen. Hè, dus alleen azijn heeft geen zin. Maar azijn voor het kammen heeft zeker zin. Want dan gaan die neten zitten, dat zijn de eitjes, hè. Die ja. zitten heel goed vastgeplakt. En die lijm die gaat uh, wat losser zitten. Dus je kan ze makkelijker weg met azijn. Ja, dat kammen is ook zoiets, hè. Want wie van jullie, jullie moeders, jullie vaders... Kan me die op school? Uh, mijn moeder heeft dat... Altijd... Kom maar even naar de microfoon weer. Mijn moeder heeft gekamd op school en ze kan mij ook heel vaak thuis. Mijn zusje zegt dan... Nee, ik wil niet, mam. Ik wil bijvoorbeeld mijn... met Danny spelen. En dan rukt ze zich los. Maar soms vind ik het wel fijn voelen. En dan zit ik gewoon op de bank voor de tv. En dan ik, en, kamt en, en, zij mijn haar. En is dat anders kammen dan normaal als ze je haar kant? Kamt ze dan anders voor die luizen? Uh, nou, ze gaat door mijn haar heen en dan... Het is meestal aan het eind van de dag, dus dan trekt ze al mijn klitten eruit en dat doet heel veel pijn. En is het een speciale kam waar ze dat mee doet? of de gewone uh, Ja, een luizenkam. Een luizenkam. Hoe ziet zo'n luizenkam eruit, Geert-Jan? Ik heb er eentje bij me, maar dat uh, mag je straks zien. Ja, het is een metalen kam met lange tanden die heel dicht bij elkaar zitten. Oké, okay, en, en die kun je kopen bij de drogist? Het is eigenlijk een netenkam, hè. Dus het is vooral bedoeld om de neten er weg te kammen en de luizen ook. Maar de luizen zijn net iets makkelijker weg te kammen dan de neten. Tot slot, ik kijk naar de tien kids om mij heen... heeft een van jullie de gouden tip. Wat moet je nou echt doen om snel van luizen af te komen? Jij weet het. Ga maar even bij de microfoon. Ja, gewoon vooral heel veel kammen en wel uh, behandelen. Maar kammen is denk ik wel het best. Omdat, uh, ja, dan... Dat blijf je elke dag doen ja. en je gaat ook sowieso niet elke dag gewoon behandelen. Oké, okay. zou jij later luizen, luizen, hoe heet dat, luizenmoeder, luizenpluiser willen worden? Ik zou het wel willen voor, ja, voor kinderen, maar zelf ook eigenlijk weer niet. Want je hebt wel een grote kans dat je ze krijgt. Oké, okay, dankjewel. Ik zie heel veel vingers. Dat betekent dat jullie allemaal tips hebben. Ja, ik blijf hier samen met de redactie nog even zitten. Want ik wil wel alle tips horen om geen luister meer te krijgen. Dankjewel, Geert-Jan. Ik heb hier het boek liggen, hoofdluis en andere stekers bij. en een zuigers van Winkler Prins voor mensen die zeggen... ik wil er meer over weten. Dankjewel, luisteraars. En ik wens u een uh, luisvrije dag. Tot morgen. Hokje wagen, risico nemen, goed idee. Maar niet als je een organisatieadviesbureau nodig hebt. Dan is beproefde kwaliteit en resultaat halen belangrijker. Daarom kies je voor een bureau dat aangesloten is bij de ROA. Zoals Leuwendaal. ROA, de eredivisie van adviesbureaus in Nederland. Ga naar roa-advies.nl Mannen, ik snap dat jullie vrouwen gelukkig willen maken. Dat jullie attent en romantisch willen zijn. En daar horen natuurlijk cadeautjes bij. Maar ik wil jullie één tip geven. Van chocola worden vrouwen niet gelukkig. In ontwikkelingslanden worden bij het verbouwen en verwerken van cacao... veel vrouwen gediscrimineerd en onderbetaald. Deze cacao wordt bijvoorbeeld gebruikt voor jouw M&M's, After Eight en Toblerone. Zorg dat iedereen weer gelukkig wordt van chocola. Ga naar oxfamnovit.nl en doe mee met onze wereldwijde actie. Oxfamnovit, ambassadeurs van het zelfdoen. We hebben hard gewerkt en ja, we hebben het ook goed... Onze kinderen moeten er nu ook hard voor knokken. Gelukkig erfen ze later een aardig bedrag, dat helpt. Wel zonder dat ze dan erfbelasting moeten betalen. Zou ik dat kunnen verminderen? Met schenken op papier hoeft het bedrag niet meteen over te maken. Maar als uw kind later erfbelasting moet betalen, zal dit wel minder zijn. Voor meer antwoorden kijkt u op abnambro.nl. Antwoorden op de vragen van nu. ABN Amro, de bank anoniem. Dit is Radio 1.